11 uur Remonstreren met het NMS-journaal. Bij een aanslag met een autobom op een markt in de Pakistanse stad Peshawar... zijn zeker 31 doden gevallen. Volgens de Pakistanse politie was de explosie 300 meter van een kerk... waar vorige week minstens 85 mensen om het leven kwamen... bij een aanval van zelfmoordterroristen. Peshawar ligt in het noorden van Pakistan... waar de Taliban geregeld aanslagen plegen.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 Deze maand gaat de boeken in als de natste september sinds 2001. Er viel gemiddeld 120 mm regen. Normaal valt er volgens Weeronline in september 78 mm. Vooral op 9 en 10 september regende het hard. Deze maand kende ook de warmste septemberdag sinds 1949. Op 5 september werd het in de beeld 30,3 graden. De gemiddelde temperatuur lag in september op 14,5 graden.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 De Keniaanse atleet Wilson Kipsang heeft in Berlijn een nieuw wereldrecord op de marathon gelopen. De 31-jarige Kipsang legde de 42 kilometer en 195 meter door de Duitse hoofdstad af. In een tijd van 2 uur, 3 minuten en 23 seconden. Dat was 15 seconden sneller dan het 2 jaar oude record van zijn landgenoot Patrick Macau. Dat record werd ook in Berlijn gelopen. En dan het weer. Vandaag is het droog en zonnig en het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan nou, de Er staan files op de A7 richting Amsterdam. Voor Zaandam 2 kilometer, dat komt door wegwerkzaamheden. En het is Tina-dag in Duinrail in Wassenaar. Daar staat de file op de N44, Den Haag richting Wassenaar. Voor Wassenaar Centrum 2 kilometer. Wanneer je meedoet aan Burgernet, ontvang je een bericht als er iets aan de hand is in jouw buurt.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 over de onvoltooid verleden tijd. Het Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, welkom bij het Tweede Uur van OVT, het historische programma van de VPRO. Als u ons een keertje wilt zien, dan kan dat volgende week. Want dan zijn we namelijk aanwezig op de Nacht van de Geschiedenis... in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wij verzorgen daar van 9 tot 10 uur s avonds een programma in de prachtige bibliotheek van dat museum. En dat is maar één onderdeel van een uitgebreid programma die avond. Bovendien, als u er nog niet geweest bent, is het een prachtige gelegenheid het vernieuwde Rijksmuseum eens te bekijken. Er zijn nog kaarten. Ga daarvoor naar rijksmuseum.nl. Dat is uh, volgende week zaterdagavond op 5 oktober. Ja, en als het allemaal mee zit, gaan we het hebben over vorst en volk... en kijken wat het, met name het volk met of tegen de vorsten had... Door de, misschien wel door de hele geschiedenis heen. Maar goed, uh, nu gaan we naar de boeken en de films. En aangeschoven zijn Hans Renders van het Parool, boekenrecensent aldaar... en directeur van het Biografieinstituut. En natuurlijk Jos van den Burg, filmrecensent van het Parool... en van het Historisch Nieuwsblad. Um, we gaan Hans straks even vragen hoe het met de nominaties voor de Liberus uh, Geschiedenisprijs zit. Maar we gaan eerst even naar de film. En we gaan naar Hoe duur was de suiker, Jos van den Burg? Uh, ik denk, een aanrader. Eindelijk een spannende film. Over de slavernij. Waar je ja, kunt je kunt inleven in ja, een geschiedenis. Dank Dankjewel voor deze aankondiging. Uh, helaas is het geen aanrader. Het is de verfilming van uh, een boek van bestseller van de Surinaamse schrijver Cynthia McLeod. En er zit een, een uh, misschien heel in kort even waar, waar, waar de film over gaat. Hij gaat over een, een, een plantagefamilie, blanke plantagefamilie uh, in, in, in Suriname. En uh, we volgen vooral in de film het wel en wee van de rijke plantagedochter, een twintiger, een, een vervelend wicht die op zoek is naar een man. Uh, en dat leidt dan tot soapachtige tafereelen. Want iedere man die in haar buurt komt, die uh, probeert ze aan de haak te slaan. En dat lukt niet. En nou, het, is een heel het is een heel vervelend meisje. En ja, daar moeten wij dan mee mee. Maar uh, de film wordt gebracht als een film over slavernij. En dat. Wrinkt enorm. Maar ze heeft toch een soort slavenzusje. Mini-mini of iets dergelijks, geloof ik. En die speelt die dan geen, Komt niet via haar dat slaven, die slavenwerkelijkheid alsnog de film in? Die komt heel af en toe de werkelijkheid binnen. Maar uh, de, de, centraal in de film staat toch dit blanke meisje. Wat Sarit heet. Wat echt een kring van, uh, van, van, van een. van een meisje is. Ik, ik word uh, steeds nieuwsgieriger uh, naar die film. Maar <laughs> ja. Kijk, de grote denkfout aan in, in deze film is dat. Uh, dat is echt een basisfout. In een interview zei jan uh, van der Velden... de filmmaker, begin dit jaar zei hij... Het wordt meer Gone with the Wind... dan Django Unchained. Het probleem is... Gone with the Wind is een, een film uit 1939... vol nostalgie en min of meer racisme over het Amerikaanse Zuiden... ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog. Hoe nostalgisch was het en hoe fijn was het toch... om als blanke met die slaven daar te leven. En dat was allemaal harmonieus en gezellig. Slaven waren een soort, uh, moet je dat zeggen, een beetje infantiele kinderen. Als je ze gewoon vaderlijk toesprak, dan deden ze wat ze wilden. Uh, wat je wilde. En het was vervelend dat er een aantal slaven waren die vrij wilden zijn. Dat waren de rebellen. En in deze film, hoe duur was de suiker, krijg je ook dat beeld. De slavernij is alleen maar gebruikt als een dramatisch decor... voor de perikelen van een vervelend blank meisje. En daar zit echt niemand op te wachten. Sterker, dat kan eigenlijk in 2013 niet meer. En dat is echt de basisfout in deze film. Het is een hard oordeel. En uh, wij kunnen daar verder niets van zeggen, behalve... Zou ik zeggen dat wie het wil weten moet ook even zelf gaan kijken. Want Hans Renders wil ook nou, nog iets over zeggen. Ik zijn. zou zeggen, je leest de prachtige novellen. Mijn zuster, de negerin van Cola de Brot uit 1935. Wat op een veel ja, provocatievere, moderne manier op dit onderwerp ingaat. Ja. Heb jij die film ook al gezien? Nee, maar daarom kan ik ook nog objectiever ja, ja, nee, ja, Je, je kunt ja. alleen maar in die... Ja, ja. Ja, en, ja, een en een dialoogzinnetje, als blijf blijft met je poten van mijn man af... Is een soort soapzinnetjes, dat helpt niet echt mee. Ja, ja, zeker. Dat zal in die tijd waarschijnlijk ook niet gezegd zijn. Ik denk ook. Uh, Hans, voor we het over de boeken die we nu gelezen uh, gaan hebben... we hadden het net al over de nacht van de geschiedenis van volgende week... Waar, daar worden uh, alle genomineerden voor de Libris Geschiedenisprijs... Uh, ook voorgesteld en geïnterviewd. Uh, de boeken die nu genomineerd zijn uh, afgelopen weekend... Uh, wat vind je van de keuze van de jury? Nou, in het algemeen moet ik zeggen, het niveau van deze vijf boeken... ik weet niet of jullie ze straks al hebben genoemd, anders noemen we dat daar wel even. Hey, Laten ja. we ze eerst even noemen, want anders ja. weten we niet waar we het over hebben. Els Klok is al genoemd. Ja. Els Kloek 1001 Vrouwen, Jacob Roggeveen van... Uh, Rudolf van Gelder, Rudolf Aarts Paradijs is de officiële ja. titel. Ja. Aarts Paradijs, uh, Wereld van Woorden van Frits van Oostrom, uh, Jan Brokken, ben even de titel kwijt. De Vergelding, de Vergelding. De Vergelding. De Vergelding. Ja. Dan hebben we er vier, hè? Martin Bossenbroek, de Boerenoorlog. Ja, ja. Eh, overigens nou, ook heel grappig genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. Ja. Of grappig, heel bijzonder. Ja, ja. Ja. Uh, ik vind het niveau van al deze boeken bijzonder hoog. En uh, dat maakt het altijd ingewikkeld uh, voor de jury. Ik ben blij dat ik deze keer niet in de jury zit. Maar als je mij zou vragen, want daar dat sta je onder de popelen. Wat moet nou de winnaar zijn? Ja, we worden? moeten de tijd vol krijgen. Dus, dus wie zou de winnaar moeten zijn? Dan aardelijk tussen twee boeken. Uh, uh, nadat ik dus duidelijk nog eens heb gezegd... die andere drie vind ik ook echt heel goed. Mooie keuze. En die twee boeken is het boek van Jan uh, Brokken... over, we gaan het niet uitleggen... maar ja. een hele ingewikkelde geschiedenis in een Zeeuws dorpje... tijdens de Tweede Wereldoorlog... maar wat nog tot op de dag van vandaag... en ik vrees nog tot op de dag van twee, 2023 zal spelen... heeft hij heel goed uitgewerkt. En het is wat je noemt een good read. En het tweede boek is Frit van Oostrom... Uh, ik zit helemaal niet in die periode... maar ik heb daadwerkelijk, en dat is niet overdreven... Uh, ja, met rode oortjes gelezen. Ja, het uh, gaat over de 14e eeuw. Hoe die 14e eeuw... van de ene kant, de, uh, je moet je voorstellen... de helft van de bevolking... Uh, legt het loodje mm -hmm. door pesten... Dus sluikhovens uh, ja, uh, ja. al, allemaal... De, uh, dus de helft die, die overleefde dat niet... Uh, vanwege de ellende. En van de andere kant toont Van Oostrom aan... dat die 14e eeuw zo'n enorm creatieve periode was. Want dat woorden, wereld van woorden... is ook in, in dit geval, het lijkt een afgeslagen titel... maar zo'n ja. overtuiging. dat die woorden, non-fictie... dus niet weer uh, Karel en de Elegast... was natuurlijk veel ouder maar hoe uh, de woorden een rol speelden in de vorming van ideeën. Nou, uh, het zou een uitzending vergen om dat toe te lichten. En, zeer belangrijk... Vrij dik boek, maar ontzettend goed geschreven. Ja, dus uh, het is geen straf om zo'n dik boek te moeten lezen. Integendeel. Nee, integendeel. En hoe zat dat met de boeken... Uh die je uh, deze maand doorgenomen hebt. Zullen we beginnen met de gefnuikte arend over Willem Bilderdijk? Ja, kijk, Willem Bilderdijk leent zich zo om daar wat ironisch over te doen. Hè? Want Willem Bilderdijk uh, was in zijn tijd ongeveer de grootste dichter van de wereld. En, uh, in, voordat... in, in Nederland? Nou de... nee, ja, maar in Nederland vond men dat. Hè? Juist, dat bedoel ik. En uh, we hebben het dan over de vroege 19e eeuw. Laten we dingen even... Ja. Ja. En uh, uh, uiteindelijk nog voor zijn dood begon dat uh, af te uh, zakken, die reputatie. En nu wordt het een soort vijmel rijmelaar uh, genoemd. Maar Willem Bilderdijk was nog zoveel meer. Hij was niet alleen dichter, hij was ook botanicus, filosoof, historicus, taalkundige, tekenaar en advocaat. En vooral privé-leraar. Willem Bilderdijk die, uh, was een bandeling in, in, in Duitsland en in Engeland. En hij schreef boeken. Hij uh, was uh, goed met stadhouder uh, Willem de Vijf, maar één frustratie. Sleepte hij altijd achter zich aan. Hij kon geen hoogleraar worden. Maar dan liet hij zich ook weer niet door neerdrukken. Hij ging in Leiden, werd hij privaatdocent. En hij leidde daar de ene naar de andere uh, uh, ja. Uh, rebel op. Isaak da Costa is het meest uh, bekende voorbeeld, die ook een boek schreef uh, Iets van de ondeugden van deze tijd. En uh, tegen een, de, geest de, de, de, de geest van deze tijd. En uh, uh, Bilderdijk zat er dan, er staan ook een paar mooie schilderijen, Hij zat er altijd met een natte theedoek om zijn hoofd, want hij leed permanent aan hoofdpijnen. Dus hij zag uit als een soort oosterse sultan. Uh, zat hij uh, zijn uh, leerlingen te onderwijzen. Het was ook wel een, uh, een vreemd mannetje. Uh, bijvoorbeeld als zijn eerste vrouw uh, uh, uh, die altijd thee voor hem zette... toen hij dat de keer was vergeten. Uh, zo schrijven deze biografen uh, uh, Peter van Sonneveld en uh, Rieke Honings uh, eloquent op. Uh, dreigde hij haar uh, met een uh, degen het hart te doorsteken. Nou, je kunt je voorstellen dat het huwelijk duurde niet zo lang. Gelukkig vond uh, hij de andere vrouw waar hij 30 jaar gelukkig ja. mee is geweest. Goed, spannend boek, zo te horen. Mag ik daar één opmerking over maken? Uh, ja. Uh, uh, uh, Beeldenijk was, uh, en dat is ook de reden waarom Boudewijn Bug ooit aan deze biografie uh, is begonnen, uh, was een opiumsnuiver dagelijks zat hij aan de opium. En dat zorgde er waarschijnlijk voor... Kijk, hij snooft die opium om zich beter te voelen. Maar het resultaat is natuurlijk dat hij door die, op die opium... toch eens een knorrenpot werd. Goed, Hans, Mooi opium, opiumbruggetje. Heel kort, even, want we moeten toch echt... Precies, dan gaan alles, we naar China. De, de tragiek van de beveiliging in de geschiedenis van de Chinese revolutie... 1945-1957, ja. Frans, Dick Kutter of Kotter. Ja. Uitgebreid spectrum. Uh, ik weet Leg ons niet... even uit in één minuut waarom we dat boek moeten lezen. Ja, dat boek moet je lezen. Uh, die naam weet ik ook niet hoe je moet... Maar het is een Nederlander die op de Universiteit van Hongkong uh, werkt en uh, heeft al één boek geschreven over Sina. dat heet massa, uh, Marus Massamoord. Je kunt je voorstellen waar dat over gaat. Dit vind ik een verrassend boek. Waarom? Eh, wij hebben zo'n zo soort beeld van, nou ja, Sina. In 1949 eh, heeft Mao daar de macht over genomen... na een jarenlange strijd met Kai-shek met de nationalisten. En in 1949, zo tot 1957, hè, toen de grote sprong voorwaarts begon... heeft die Mao toch eigenlijk wel aardige dingen gedaan. En daarna is dat een beetje in de klas eh, gekomen. Nou, hij toont op, ja, op een gruwelijke manier... het is geen prettig boek, op een gruwelijke manier aan, ja, dat het moorden niet alleen in de genen zat, maar dat daar ook allerlei systemen voor werden bedacht. De collectivisatie, als ik dat goed uitspreek, van de landbouw, werd ook op de massamoord uitgevoerd, want van bovenaf schiet dat niet op. Dus Mao maakte er studie van, en als een paladijnen, om bijvoorbeeld te zeggen tegen uh, dorpsoudsten uh, uh, en, en, en andere lokale bestuurders, één op de duizend inwoners moet je vermoorden. Maar als het meer is, is het misschien wel goed, maar misschien ook niet goed. Dus de ene keer waren er drie op de duizend, de andere keer wat minder. Maar het was nooit te zeggen wanneer zo'n lokale bestuurder een goede indruk kon maken. Dus de revolutie uh, vermoordt haar eigen kinderen, of eet haar eigen kinderen op... is hier meer waard dan ooit. Letterlijk, ja. Uh, letterlijk. Hoe kan dat nou dat, dat wij dat niet wisten? Nou, ik wist het sowieso niet, maar ik ben natuurlijk geen sina kenner uh, Frank, die heeft enorm veel regionale archieven geraadpleegd. Ja, want hij heeft dit gewoon uit archieven van de communistische partij... Ja, niet van de communistische partij, daar zijn in China ze zelf, terughoudend. Ja. Maar China is een groot land en dat is een oude wet... archieven vermenigvuldigen zich, zomaar ja. vanzelf. En dus hij is naar regionale archieven toegegaan... en als ik nou één voorbeeld mag noemen... op een gegeven moment horen ze in, in, in China... dat de Russen Hongarije binnenvallen... omdat ze tegen de persoonsverheerlijking zijn... Dus dat er toch iets aan die communistische ideologie veranderd mag worden. En Mao denkt: hoe, hoe moet ik dat opvangen? Ze hadden altijd van die mooie woorden. En hij, hij roept de periode uit van de de honderd bloemen of zoiets. De 100 ja, ja laat duizend bloemen bloeien, oh, daar, uh, is nou. het Hans. En dat bedoeling was van dat iedereen duidelijk maakt wat hij dacht en voelde, zodat je wist wie je af moest schieten. Goed, uh, we laten het hierbij. We gaan... ja, nee, het is een prachtig boek, ongetwijfeld heel belangrijk. Want dit is een ongeschreven stuk geschiedenis. Maar we moeten toch echt ook nog even naar weer een film. Hans, vergeef me. Uh, campus de verge... verzwegen geschiedenis van Nederlands-Indië 1942-1949. Ik vermoed dat dat een documentaire is. Ja, is? dat is een documentaire. En misschien is de verzwegen geschiedenis een beetje overdreven, maar maar het gaat over, als je zegt de uh, Japanse bezetting van Indië. Hoe, uh, hoe, hoe ging dat met die Nederlanders daar? Dan denkt iedereen aan de wat dan altijd de Jappenkampen wordt genoemd. Uh, daar zaten 100.000 Nederlanders in. Er waren ook mensen, zogenaamde die Indo's worden genoemd, van gemengd bloed. Dat waren er veel meer. Dat waren 250.000 mensen. Die mensen die bleven buiten de kampen. Maar dat waren vaak kinderen van uh, een, een blanke vader en een, een Indische moeder. Uh, of het was uh, een, een, bl een, blanke, een, blanke, een blanke echtgenoot met een Indische echtgenote. Dus uh, dat waren gemengde, gemengde huwelijken met, met, uh, van gemengd bloed. Ja. En ook die kinderen, die bleven buiten de kampen. Hoe hebben die eigenlijk de oorlog doorgemaakt? Die blanke mannen, die werden in kampen gezet. En die uh, gemengde uh, Jos, uh, kinderen... <laughs> Die gemengde kinderen die moesten dus met hun, met hun moeder de oorlog door. Dit is, dit is een hele informatieve documentaire. gaat die documentaire over. Nee, maar we, we, we, ja. nee, maar we moeten als ons even, even ja, yeah. Een zeer informatieve documentaire over 250.000 mensen die daar zaten van gemengde afkomst. Hoe die de oorlog zijn doorgekomen. En vooral waar John Jans van Gaal het in zijn column over had. Hoe beleefden zij buiten die kampen de bevrijding doen. Ja, die, die gevaarlijke periode. met, et cetera. Ja, ja, ja, ja. Interessante nou, documentaire. Ja, want er is nu een nieuwslezer aangeschoven. Dat heeft u thuis uiteraard niet kunnen zien. Maar hij zit hier, want uh, er is iets ernstigs gebeurd. Nou, niet iets ja. ernstigs. Nou, althans, gewoon opmerkelijk voetbalnieuws. <hijf> maar wel opmerkelijk, want AZ heeft trainer Gert-Jan Verbeek ontslagen. Op een persconferentie om half één geeft de clubleiding tekst en uitleg over het plotselinge vertrek van de trainer. En waarom is het opmerkelijk? Want gisteren wonnen ze nog van de koploper PSV met 2-1. Dus... Uh, nu ontslagen, Gert-John Verbeek, en om half één dus meer. Ja. ja, ik denk dat het land nu echt een knik is. Ja, dat niet? Ja, ja. in ja. Waarschijnlijk ja. Ja. de arm ja. ja. Absoluut. Ja, de geschiedenis. Goed, goed. goed. voetbal. Uh, we we Dan gaan weer doen. naar een boek. Ja, en voordat we dat doen, moet ik toch even de luisteraars uit de droom helpen. Het is toch echt de 100 bloemen campagne, Jos, en niet de 1000 bloemen campagne. Nu ja. gaan we naar het volgende uh, boek. Voor zover ik weet, is het laatste bloemen bloeien hoor. Misschien heb ik Dikkutten dik een foutje gemaakt. Ja. Mooi. Het volgende boek zal ik eh, zeggen, iets over Giselle zeggen. Een roman, een historisch roman van uh, Suzanne uh, Smit. Uh, dat is wel een interessant boek... want het gaat vooral over Giselle, waterschoot van de gracht. We hebben deze week kunnen lezen dat meisjes die vandaag worden geboren... 100 jaar worden. Nou, Giselle heeft het al gedaan. Die is begin dit jaar of overleden. Uh, zij was een glazenierster. En dit boek gaat vooral over... Een kunstenaarscircuit uh, halverwege de jaren 30, uh, uh, waarin verschillende deelnemers. Uh, verschillende richtingen uitsloegen. Giselle kreeg een relatie met de Limburgse glazenier Joep Nicolas en tegelijkertijd, of min of meer tegelijkertijd, een relatie met uh, Jannie Roland Holst. Maar Roland Holst, die had dan uh, Giselle niet genoeg. Die kreeg ook nog een, een, een relatie met Mies Peters en zij was getrouwd met een man. Zij was een actrice en zij was getrouwd met een man die een NSB'er was en later ook aan het Oostfront overleed. Nou, dat is zeg maar de, de, de, het raamwerk van het hele boek. En Suzanne Smit heeft uh, ja, dat op een, op een uh, vrij prettig leesbare manier... in een historische roman gegoten... Uh, uh, het is een beetje merkwaardig, zeg ik er wel bij, dat het boek 1945 min of meer eindigt. Er staat dan wel een nawoordje in hoe het met al die mm -hmm. mensen is gegaan. Terwijl Gizelle Waterschoot van Gart is zo belangrijk, omdat zij de geestelijke moeder is van de stichting, die nu nog zeer actief is in Amsterdam. De Castrum Peregrini. Dat is een, een activiteitencentrum. Uh, wat uh, uh, veel aan cultuur doet. Veel uh, geeft ook een eigen tijdschrift uit. En er zitten nog wat geheimzinnige trekjes aan. En dat komt in het boek ook een beetje aan de orde. De aanslag op Van Staufenberg. Mm -hmm. Zou mede georganiseerd. Misschien zelfs gepleegd. zijn. We weten daar het fijne niet van. Dat er een van de leden van Castrum Peregrine zijn. Een vriend. Vriendje toen nog. Van Giselle Waterschot van de gracht. Mooi boek. boek. Ja? Ja. Ah, nou, uh, Jos, we hebben nog één minuut over. Ja, Camille, Camille Claudel. Camille Claudel, 1915. We kennen allemaal het verhaal van Camille Claudel, beeldhoudster die een, een relatie had met uh, Auguste Rodin. De, de, ook beeldhouder. Mm -hmm. uh, dat raakte uit. En zij uh, na, na een jaar of tien zij werd paranoïde. Uh, raakte zwaar in zware psychische problemen. Haar familie liet haar gedwongen opnemen in 1913. Maar in 1915 zei de psychiater van deze vrouw die kan nu naar huis. Die is verder gezond. Die kan gaan leven. Maar haar familie had geen zin meer in deze vrouw. En ze hebben haar 30 jaar tot aan haar dood in 1943 in die inrichting laten zitten. En deze film maakt echt aangrijpend voelbaar. Vooral Julian Binost, dat is de hoofdpersoon. Die speelt deze Camille Claudel hoe het is om gedwongen in een inrichting te zitten... terwijl je niet ziek bent. Geweldig film. Sober. Moet iedereen naartoe. En wat is het mooiste boek wat jij gelezen hebt van deze maand? Wat raad jij de luisteraars aan? kutter, dat is over China. Over China. net over hadden. Ja, zeker. Zware kost, maar ja. wel lees. Ik noem nu even de titel als je het goed vindt voor een good read. De jongens in de boot, kan ik in één zin samenvatten. Hitler had in 1936 al de teleurstelling moeten smaken... dat Jesse Owens de 100 meter won... En een week later wonnen acht Amerikaanse jongens... hoewel de, de organisatie Vals speelde toch de roeikampioenschappen goud. Goed, Hans, Jos, bedankt. Uh, alle genoemde boeken, alles daarover terug te vinden op onze site... www.geschiedenis24.nl slash OVT. En dan is nu weer tijd voor het spoor terug. Het is nu 2013. Nederland-Rusland jaar. En wij staan daarin stil bij een Russische geschiedenis in Den Haag... die een eeuw geleden begon. Toen, in 1913, kwam de diplomaat Paul Pustoschkin aan in Den Haag op het Russisch gezandschap. Vorige week vertelden we over de periode 1913-1918. Over de Eerste Wereldoorlog en de komst van duizenden Russische vluchtelingen. En over de Russische revolutie en de paniek die dat meebracht op de ambassade. Vandaag het vervolg. Hoe de diplomaat van de tsaar achterbleef... Zonder land om te vertegenwoordigen en zonder land om naar terug te gaan. Samenstelling Tjoukofening ga in samenwerking met Angela Dekker... schrijfster van het boek, diplomaat van de tsaar... de ballingen van de Russische revolutie. Het is 1919. In Rusland wordt de burgeroorlog tussen de witte en de rode uitgevochten... In Den Haag bewaakt Paul Pustoschkin het gezantschap. Dat gefinancierd wordt door de Russische ambassade in Frankrijk. Onzekere tijden, maar gelukkig heeft hij goede contacten in invloedrijke kringen. Dat blijkt uit het omvangrijke archief dat hij achter heeft gelaten. En dat nu bij zijn kleinzoon en naamgenoot is, Paul Pustoschkin, rechter in Den Haag. Mijn grootvader had een, een min of meer vriendschappelijke band... voor zover je, je een vriendschappelijke band kunt hebben met het Koninklijk Huis... met prins Hendrik. Hij britsde er regelmatig mee. Het zal ongetwijfeld allemaal geholpen hebben. Hij had goede relaties. En omdat het, uh, de Nederlandse regering het communistisch regime niet erkende... bleef hij als een soort ja, Jan Zonderland hierachter... Uh, er is in 1921 een formule gevonden... belast met de liquidatie van de voormalige Russische legatie... Uh, en als zodanig heeft hij deel uitblijven maken van het Hij Werd toen braaf uitgenodigd voor Prinsjesdag. Stofte zijn uniform af en uh, ging erheen. Mocht één keer per jaar komen lunchen op het paleis. Uh, mocht naar de nieuwjaarsreceptie. En uh, nou ja, dat soort dingen. Mijn zoontjes Constantin en Ivan... bezoeken dezelfde school als de kinderen van de mij goedgezinde... Bela's van Blokland, plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken. De aardige Jonkheer Belaert van Blokland, zoals hij schrijft... had hem aan deze speciale status geholpen... en erbij gezegd dat die liquidatie en dus die status eeuwig kon duren. Holland is niet het enige land waar onze vertegenwoordiging... haar volledige diplomatieke rechten heeft behouden. In Engeland is de Russische zaakgelastigde eveneens belast... met de liquidatie van de voormalige keizerlijke missie. In Washington, behartigt na de sluiting van de Russische ambassade... een achtergebleven collega de lopende zaken. Het is immers van het grootste belang de vinger aan de pols te houden. Bovendien heb ik op het consulaat mijn handen vol aan mijn landgenoten. Wie moet dat doen als ik niet meer in functie ben? Ik hoop mijn taak voor te zetten in betere tijden... wanneer de leiders in Moskou door een revolutie... of andere politieke ontwikkeling vervangen worden... De handhaving van een Russische legatie in Nederland betekent een gebaar van vriendschap... jegens het Russische volk en naar vlag. Een gebaar dat zeker blijvend gewaardeerd zal worden door iedere Rus... of die nu socialistisch, koningsgezind of iets anders is. Maar de strijd is beslecht. In 1922 is de Sovjet-Unie opgericht door de Communistische Partij... En in 1924 gaan Frankrijk en Engeland tot erkenning over. De ambassade in Parijs gaat in Sovjet-handen en de geldstroom richting Den Haag stopt. Zijn functie blijft, maar zonder inkomen. Met name in de jaren dertig we, heeft hij geprobeerd ook, ook weer echt werk te vinden. Betaalde banen. Dat is allemaal niet zo succesvol geweest. Hij heeft niet tot blijvende, uh, tot blijvende functies of iets dergelijks geleid. En mijn grootmoeder die ging jaarlijks één of twee keer naar Parijs. Haalde daar jurken. Uh, die ze vermaakten of namaakten en hier in Den Haag weer sleet... aan de dames uh, van het koord diplomatiek of van de betere kringen, et cetera. En op die manier uh, ja, probeerden ze zichzelf uh, overeind te houden. Thuis zijn er steeds meer mensen om voor te zorgen. Zijn moeder, weduwe geworden in 1922, trekt in bij het gezin in Den Haag... De moeder en de zuster van mevrouw Pustoschkin zijn Rusland ontvlucht... en maken ook deel van de huishouding uit. Mamochka is een reuzehulp. Ze heeft onder de Bolshewisten zelf moeten koken, zelf boodschappen gedaan... en leert ons nu zuinig te zijn. We worden kleine bourgeois. De parade van het leven is voorbij. En hij zat maar in Den Haag. Eigenlijk heel... Ja... Beetje, nou, een beetje ja, in Den Haag. En Den Haag was nu niet het centrum van de wereld... hoewel ze het tegenwoordig graag willen doen voorkomen. Terwijl zijn vrienden en collega's de wijde wereld ingetrokken waren. Zoals Henri de Bach, de eerste secretaris van het gezantschap... die in 1919 naar Amerika was vertrokken. Na 1920. Gedurende het jaar dat Henri afwezig was... ben ik veel met zijn verloofden de prachtige, allerliefste Antoinette van Loon opgetrokken. We wandelden samen door de stad of trokken de duinen in bij Waalsdorp. Ik was er aanvankelijk niet zeker van dat Henry terug zou komen. Het huwelijk van deze twee, mijn zeer geliefde vrienden... was voor mij een blije gebeurtenis. Dit is de mooie statige keizersgracht in Amsterdam. En op nummer 672 staat het huis van bijna koninklijke allure goudvergulde grote lantaarns aan de pui Museum van Loon is het woonhuis van de Amsterdamse regentenfamilie van Loon conservator van het Museum van Loon is Tonko Grever we zijn hier met hem en ook met Angela Dekker waar zijn we? Uh, dit is de vogelkamer uh, van, het, van het museum, vernoemd naar het behang... waar uh, op exotische vogels uh, te zien zijn. En dit was ook de kamer waar uh, tante Netje logeerde als ze hier uh, uh, ja, logeerde. Het is, aan het eind van haar leven ontwikkelde ze de gewoontes... Uh, om uh, hier in huis uh, de winters uh, door te brengen. Ook toen het huis al open was uh, voor bezoekers... En omdat uh, Tante Netje een groot deel van de dag uh, in, uh, in bed doorbracht... kon het dus voorkomen dat bezoekers uh, verrast werden door uh, Tante Netje hier aan te treffen. Wie is Tante Netje? Uh, tante Netje is uh, Antoinette uh, de Bach, uh, geboren van Loon. Een uh, volle nicht uh, van uh, de vader van, uh, van Maurits van Loon, de oprichter van het uh, museum. Uh, ze heeft haar hele leven lang eigenlijk gereisd en gezworven. Nou ja, de familie zit eigenlijk nog steeds vol van verhalen... als ze, hoe ze dan hier aankwam met uh, haar grote hutkoffers... Uh, en totdat het uh, binnen vijf minuten was of er een soort bom ontploft was... omdat uh, overal uh, hingen jurken aan de schilderijen. Uh, het was natuurlijk een gewoon kleurrijk mens... wat uh, denk ik heel sociaal altijd is, uh, is uh, geweest... en uh, veel dingen heeft meegemaakt, ook dankzij haar man. Angela Dekker, de schrijfster van het boek Diplomaat van de Tsar, vond in dit huis een schat aan informatie over de Bach. De Bach die, uh, was politiek actief, vooral tijdens de revolutie. Hij is uh, onmiddellijk naar de oktoberrevolutie van 1917 naar Washington gegaan... om uh, hulp te halen bij de Amerikanen, wapens... om de witte te steunen tegen de rode. Dat is hem uh, niet gelukt, tot zijn spijt... En uh, hij begreep het ook helemaal niet, want de Amerikanen hadden toch belang bij een uh, economisch al een Russisch uh, afzetgebied. Uh, Siberië ligt toch niet heel ver van uh, Alaska. Maar nou, het is hem uh, niet gelukt. Toen is hij in uh, 1922 naar Berlijn gegaan, want daar zat het politieke centrum van de Wit-Russen. Ook daar is het niet gelukt. Uh, hij heeft enorm rondgereisd en gelobbyd in uh, Noorwegen, Zweden, Denemarken... Uh, Frankrijk, Italië, de, de Servië, Kroatië om te lobbyen. Maar het is uh, niet gelukt. En uh, de rest van zijn leven heeft hij reizend met uh, Antoinette van Loon doorgebracht. En oom Maurits van Loon was uh, de grote sponsor. Zo reisde het echtpaar van kennis naar familielid. Van kasteeltje naar landhuis. Waar ze met hun hele hebben en houden in hutkoffers aankwamen... om weken te blijven logeren. Na de dood van Antoinette van Loon kwamen al die hutkoffers hier op zolder terecht. En die hebben er altijd gewoon jaren uh, gestaan. Uh, want als conservator... Mocht ik overal komen uh, in, uh, in huis, behalve in de hutkoffers van uh, tante Netje. Meneer Van Loon verbood me altijd om, je mag niet in de hutkoffers van tante Netje uh, komen. En, nou, meneer Van Loon is helaas in 2006 uh, uh, overleden. Toen hebben we contact uh, gezocht met, uh, met de familie Van Loon. Uh, en hen gevraagd van goh, we moeten toch die die hutkoffers openen, want straks is de inhoud is, is vergaan. En toen kwam ook het, het geheim van tante Netje... Eh, kwam daaruit eh, tevoorschijn. Het geheim van tante Netje was eigenlijk eh, denk ik, een soort publiek geheim. Ik denk dat iedereen dat wist. Eh, namelijk dat zij haar hele leven lang samen met haar man... Eh, gesprekken heeft gevoerd met een, een, een, een geest. En het was zo dat eh, haar man eh, stelde de vragen... Eh, en de geest antwoordde eh, via tante eh, Netje. En dat was, was eigenlijk een soort, een soort huisdier was die geest eigenlijk geworden... Een soort, soort kind ook. Ze hadden zelf geen kinderen. Het was ook een soort, soort zoon eigenlijk waar ze mee... en het grote voordeel was dat het was, die, die geest kon met hen mee uh, reizen. Dus van Buenos Aires naar New York, naar Rome, naar Parijs. Die geest die ging braaf uh, uh, mee. En een ander groot voordeel... ik had in die tijd nog geen e-mail, nog geen internet. Um, we spreken over de jaren 20, 30, 40, 50. Uh, dat de, de geest uh, kon naar Rusland reizen. En zij zelf uh, niet... Al die gesprekken met deze geest... die hebben ze neergeschreven in een groot uh, aantal boeken. Het was een soort uh, een dagboek. Ze vertelden aan uh, Nicolai, zo noemden ze hem... Uh, hoe hun uh, een dag gegaan was bijvoorbeeld, of waar ze naartoe gingen. En dan maar altijd eindigde dat met... Uh, hoe, hoe ziet de dag van morgen eruit? Hoe ziet de dag van Rusland er morgen uit? En, en dan zei die geest... Oh, de boeren hebben het zwaar. Ze, ze, ze gaan echt gebukt onder het juk van de Sovjets. Het, het is heel slecht. Maar altijd weer op een dag komt het goed. Dus ze bleef altijd hoop geven eigenlijk aan haar man? Ja, hoop en steun. En als ze het niet meer wist, dan, dan, zei, ze, dan, dan zei ze bij monden van die geest... Ik ben nu te moe. Of uh, ik heb nu geen tijd, ik moet weg. Mooi vind ik ook altijd die foto's. Dan komen ze aan in. Komt Tante Netje aan in. In, uh, in New York. En dan haalt ze echt de voorpagina's. Als. Miss de Bach. En dan zie je haar met. Uh, uh, uh, tiara op het hoofd. Uh, echt. Uh, dus in die tijd was het echt. Uh, ze hebben er flink. Flink hun best aan gedaan. En het stelde ook echt wat voor. Het was wel een. Een, een, uh, een prominent figuur. Uh, die. Uh, de Bach. En. En ook denk ik dat hij gewoon. Ja. Gewoon flink PR bedreef. Om het. Um, om te pleiten voor de. Voor de hij wil ook zichzelf ook zo graag nuttig maken. Want hij, hij voelde zich, net als vele uh, emigrees, uh, Russische ballingen... schuldig ten aanzien van zijn vaderland, ten aanzien van de tsaar. Want hij had uh, zijn volk en vaderland in de steek gelaten. Dat is ook een reden waarom hij en ook Pustoschkin... nooit de Nederlandse uh, nationaliteit hebben uh, aangenomen omdat ze dachten, nou, dat is een, dat is een capitulatie, dat is een verraad... naar mijn land en naar mijn tsaar. De Bach zijn reispapieren zien er indrukwekkend uit. Grote visavellen met stempels en zegels. Hij reisde met een zogenaamd Nansen-paspoort. Een door de Volkenbond uitgegeven pas voor Russen... die het land verlaten hadden na de revolutie en waarvan het nieuwe regime het staatsburgerschap had ontnomen. Ruim een miljoen Russen werden op die manier... van de ene op de andere dag stateloos. Ook de Bach, ook Pustoschkin. Stateloos was hij. Hij had geen, hij had geen nationaliteit. En hij had een vreemdelingenpaspoort. En daar moest elk, elk jaar een stempeltje in van de vreemdelingenpolitie. En uh, ja, een vluchteling. Een echte. En hij heeft ook nooit... Ik, ik denk dat hij, als hij zich had willen naturaliseren... dat dat wel had gekund. Hij heeft er niet voor gekozen. Mijn grootmoeder ook niet. Um, uh, ja, dat is een soort loyaliteit geweest, denk ik. Mijn vader en mijn oom uiteraard wel. Die zijn... Uh, die zijn uh, mijn, mijn oom in de jaren dertig. Mijn vader pas na de oorlog overigens ook, hoor. Uh, vlak voor... Ik, ik ben bijna staatloos geboren. Uh, wist mijn moeder altijd... Uh, dramatisch te vertellen, maar het is vlak vlak voor de bevalling is het goed gekomen. Hij was stateloos. Ook de schoonvader van Janny Dudewski, Georg Dudewski... die als krijgsgevangene naar Nederland was gevlucht, was stateloos. Dudeski werkte tot 1919 op het gezantschap als klerk. En hij trouwde Martina Toet, die daar als koffiejuffrouw werkte. Zij werd daardoor ook stateloos. En toen Janni Dudeski in 1946 met de zoon Jos trouwde. een generatie later dus, gebeurde hetzelfde. Ik weet, mevrouw, toen ik met Jos. Ging trouwen. Gingen we, aantekenen. gingen we aantekenen. Je moest aantekenen. Ik weet niet of dat nou nog zo is hoor. Maar dan moest je aantekenen. En toen gingen we naar het stadhuis. En toen zegt die man tegen me. Achter dat loket. "Juffrouw, weet u wel wat u doet als u met uw meneer trouwt? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. En toen zegt hij, dan word u ook stateloos. Ik zeg, nou, wat kan mij dat schelen? En toen zegt hij, je weet niet wat je zegt, want ik krijg je ook geen paspoort. Ik zeg, meneer Man, ik heb geen paspoort nodig. Dus ik ben een jaar of twee, drie, ik weet niet hoe lang meer, stateloos geweest. Ook Sjors, want toen moesten we ons elk jaar melden. Allemaal zijn we Nederlander weer geworden, behalve mijn schoonvader. Die bleef stateloos. Hij had wel Nederlander kunnen worden, maar dat kostte 200 gulden toen de tijd en dat had hij er niet voor over. En dan zei hij ik heel trots... ik ben een Rus en ik blijf een Rus. Eigenlijk had Dudescu terug willen gaan naar Rusland. Toen, in 1919. Mijn schoonvader had gevraagd of Martina ook mee ging naar Rusland. Als had gezegd, nee, ik wil wel met je trouwen... maar ik ga niet naar Rusland. Hij praatte met mij veel vaak over Rusland. En dan zei mijn schoonmoeder... hou jij nou eens op over dat Rusland. Je hebt het alleen maar over Rusland. Rusland en Rusland. He? Dat zijn dingen. Daar lig ik s'nachts over te piekeren. Denk, ik zou zo graag alweer papa willen vragen hoe dat zat met dat heenweer. Heb hij nou heenweer gehad? Natuurlijk heb hij heenweer gehad. Ik, als ik veertien dagen met vakantie ga, dan heb ik al heenweer, dan wil ik naar huis. Ik zeg, het is toch logisch dat die man heenweer heeft gehad? Hij was achttien jaar toen hij van huis ging. Hij is nooit meer thuis geweest. nostalgie De overheerste ook in de woning in de Svelingstraat in Den Haag... waar de grootfamilie Pustoschkin woonde. Kleinzoon Paul Pustoschkin kwam in zijn jeugd op bezoek bij zijn grootouders. En ook heeft hij zijn overgrootmoeder nog meegemaakt. Ja, je ziet het wel eens in films. Ja, van die oude Russische dames omgeven door iconen en schilderijen en foto's. En je vraagt je af, hoe kon je, je komt hier nog keren? En daar zat zij, als een, als een, als een grande dame, zat ze, hield ze audiëntie, als het ware. En dan mocht ik, ik mocht dan, ik was, ja, wat was ik, zes, zeven. En dan mocht ik smiddags even een kopje theebedder komen drinken. Ik vond het een heel uh, oud, eng mens eigenlijk. En, maar ze had een klok, dat is, dat is die, die klok, die stond naast het bed. En dan was het, het grote feest, dan mocht ik altijd even op het knopje drukken. En als ik dan op het knopje drukte... Dan ging die Nou, Dat was het feest. Ja, daar zaten, altijd, daar zaten altijd mensen. En dat waren altijd Russische mensen. En uh, die la lazen elkaar naar voren uit zo'n zo zo Russisch blaadje wat uit Parijs kwam. De nostalgie was ook verderop in de Zwelingstraat te vinden... waar de Russische emigrees zich thuis konden voelen in hun eigen religie. Er was een, in de tijd dat mijn grootouders in Den Haag kwamen... was hier een Russische priester, meneer Rozanov. En dat was een familie waar ze vriendschappelijke relatie mee hielden. En meneer Rozanov woonde in de Zwelingstraat op nummer 54... En op de eerste verdieping van nummer 54 werd kerk gehouden. En uh, dat heeft geduurd tot ik geloof, 1937. In 1937 is, zijn ze erin geslaagd om achter in de Obrechtstraat, zeg maar achter de tuin van, van uh, Zwedenstraat 54, een uh, gebouwtje op de kop te tikken. En daar hebben ze een kerkje van gemaakt. Dat is het huidige uh, Maria Magdalena kerkje. Winderige ochtend in Den Haag. Rustig Den Haag. Hier is de Zwelingstraat. Want hier op nummer 54 staat een verweerd bordje aan de deur. De Russisch-orthodoxe kerk. De heilige Maria Magdalena. Hier is de pastorie. Dit is een gewoon woonhuis. Trap naar boven. Een kamer vol Russische attributen. Gewoon een huiskamer. Kom ik hier nu op een tuintje hierachter. In een enorme wierooklucht. En komen we in de kapel. De dienst is afgelopen. Dit hele kleine kapelletje staat echt bomvol. Er wordt ontzettend veel gekust. Dus heel veel iconen worden er gekust. Kruisen worden er gekust. De grond wordt gekust. Dus tijdens de dienst wil men zich ook nog wel eens helemaal op de grond werpen en de grond kussen. En nu net ging iedereen langs vader Nikon, die daar met een gouden kruis staat. En dat werd ook door iedereen gekust. Vader Nikon is de priester, hè? Ja, ja. En u bent? Ik ben het diake. de diaken. De diaken. Ja, ja, Nicolaas. En heel veel van de inrichting van deze kapel komt direct uit de erfenis van Anna-Paulona. Anna-Paulona kreeg als bruidsgat uh, heel, heel veel mee om in haar huis hier in Den Haag. Toen ze dus in de Oranjes was ingetrouwd, zullen we maar zeggen... om haar eigen kapel te maken. En die spullen zijn uiteindelijk weer hier terechtgekomen. Is dat een heel speciaal gevoel voor, voor deze kapel? Uh, ja, dat is ten eerste de oudste, kerk van, de oudste orthodoxe kerk van Nederland. En ja, je voelt toch dat, ja, dat haar geest dat hier een beetje is ook nog. Dat het uh, echt een erfenis van haar is dat zij de orthodoxie toen hier naartoe gebracht heeft en dat dat nog steeds in leven is, dat is wel, ja, dat is mooi en, en steeds levendiger wordt misschien wel naarmate er weer meer Russen, ja. nieuwe, nieuwe Russen in, in Nederland ja. wonen. Ja, ja. ja zeker. Ja, ik heb zelf dan ook een Russische vrouw die mij hier naartoe, of tenminste eigenlijk orthodox, uh, tot de orthodox uh, kerk heeft gebracht. Het Koninklijk Huis en onze regering en vooral die ons beschermen. Laat ons de Heer bidden. In iedere dienst wordt er drie keer gebeden voor het Koninklijk Huis. Dat is altijd zo bij de Russische orthodoxie, maar hier klinkt dat wel vertrouwd, zo tussen de spullen van Anna Polona, ooit koningin van Nederland. In haar testament had ze beschikt dat haar religieuze rijkdommen in Nederland... dicht bij haar tombe in een kapel bewaard moesten blijven. Het was een verplichting waar Paul Pustoschkin... zich namens het gezantschap verantwoordelijk voor voelde. Hij had zich ingezet voor de realisering van de kapel... en hij bleef de financiën en de boekhouding regelen. Hij deed dat soms op onorthodoxe wijze, zoals blijkt uit een onverwachte bron. Hij deelde mee dat de 1200 gulden in dank door de Russische kerk waren aanvaard. Friedrich Wijnrep, de controversiële man die tijdens de Tweede Wereldoorlog... Joden beweerde te helpen met emigratie, maar dat niet waar maakte... die Weinrep kwam bij Paul Pustoschkin terecht. In het begin van de oorlog was Rusland immers een bevriende natie van de Duitsers. Dus wie kon aantonen over de Russische nationaliteit te beschikken, kon het land uit. En zo zat daar nog heel braaf uit oude tijden... de heer Pustoschkin als consul-generaal en behandelde de Russische zaken alsof er niets was gebeurd. Pustoschkin vertegenwoordigde niet het bolsjewistische, maar het oude keizerlijke bewind. Hij gaf verklaringen af dat mensen in Rusland waren geboren. Daarmee konden ze Russen zijn. Al hadden ze ook intussen een andere nationaliteit gekregen... of zelfs nooit de Russische nationaliteit gehad. En de Duitsers erkenden deze Pustoschkin-verklaringen. Hij haalde uit zijn aktentas een voorbeeld. Prachtig papier met de echte Russische adelaar... geweldig gestempeld en gezegeld. Ondanks de eventuele risico's van zo'n Russisch staatsburgerschap... leek het mij toch te wagen. Dus ik zei hem dat ik eventueel mensen naar hem toe zou sturen. En ik gaf hem, nonchalant, bijna onopgemerkt, de envelop een grote gele met twaalf briefjes van honderd. Ook hij deed alsof de envelop niet bestond... en ineens was die in zijn aktentas verdwenen. Als deze constructie iemand al geholpen heeft, dan in elk geval niet lang. Want in juni 1941 valt nazi-Duitsland Rusland aan... en werd Stalin een bondgenoot in de strijd tegen Hitler-Duitsland. De priester van de kapel in Den Haag, priester Dionysios... is zoals veel Russen onder de indruk dat Stalin de oorlog wint... Bovendien zijn de verhoudingen tussen de kerk en de staat... in Rusland genormaliseerd. Hij brengt de Haagse kapel onder het patriarchaat van Moskou. Een doren in het oog van Pustoschkin. Het komt tot een breuk. Ik ben erg aangeslagen door de kwestie met de kerk. De kliek rond Dionysios verspreidt bovendien het gerucht... dat ik buitengewoon slordige fouten heb gemaakt in de boekhouding... en een grote som geld zou hebben ontvreemd. Dat is kennelijk mijn beloning voor 26 jaar onbetaald werk voor die kerels. Ik ben kwaad en wanhopig. Het heeft er wel toe geleid dat mijn grootvader... mijn grootouders nooit meer een poot in die kerk gezet hebben. En eens in de zoveel tijd lieten ze een, uh, een, een bischop overkomen uit Brussel. En werd er in de voorkamer bij mijn grootouders... een dienst gehouden voor de gelovigen die... Uh, die uh, aan zijn kant stonden of in zijn kamp hoorden. Um, dat heb ik één keer meegemaakt. Dat vond ik zeer indrukwekkend. En allemaal... Uh... Ja, dit klinkt op de indigeren naar vieze mannen in zwarte pijen. Het was echt... Ik ben zelf rooms-katholiek opgevoed, maar dat was wel heel erg, hoor. En, uh... <laughs> Maar... Het, het, het, het, het, het koor en zo, dat was, dat was geweldig. Dat, dat vond ik toen wel geweldig. De oorlog heeft een andere belangrijke verandering... in het leven van Pustoschkin gebracht. In 1942 werd de Nederlandse regering in ballingschap in Londen... door de geallieerde naties verplicht de Sovjet-Unie te erkennen... Hiermee komt een einde aan de status die Pustoschkin voor eeuwig gekregen had. Hij was niet langer lid van het corps diplomatiek. Ja, Nederland uh, is denk ik het laatste land op het westelijk halfrond uh, wat uh, daartoe overging. Uh, en dat moesten ze natuurlijk ook wel, want Stalin was een mede En uh, dus dat is uh, gebeurd in 1942. Dus toen de oorlog voorbij was, uh, is, uh, is het nooit meer teruggekomen en was hij verder een stateloos een ambteloos uh, burger. En, en, en... Ja, na de oorlog kwam er natuurlijk een Russische ambassade in Den Haag. Niet eens zo gek ver van het huis van mijn grootouders vandaan. En mijn grootmoeder deelt dat de luiken dicht s'avonds want Ja, dan liepen altijd enge mannen rond. En dat waren dan niet enge mannen in de zin van enge mannen... maar dat konden zomaar mensen van de ambassade zijn. Ik weet niet of die echt geïnteresseerd waren... in wat die oude mensen daar aan het doen waren. maar Ja, die angst was er. Dus ja... En dat is eigenlijk ook meteen het trieste van zijn, van zijn, van zijn leven. Dat hij, dat hij dan ziet, ja, het leven, het, de wereld is aan mij voorbij gegaan. En ik was een toeschouwer. Den Haag, Zwelingstraat, juni 1944. Onlangs ben ik 58 geworden. Zo zonder dat ik er erg in had, is het gevoel ontstaan dat het leven al geleefd is. Velen van mijn naasten behoren al niet meer tot de levenden. De gastrol van mijn ik nadert zijn voltooiing. Mijn heldere, onvergetelijke indrukken over de afgelopen 55 jaar... onderscheiden zich niet door grootse daden of ervaringen van heroïsche aard... De gebeurtenissen die het leven van de mensheid diepgaand hebben veranderd... zijn op een of andere manier ergens ver weg aan mij voorbij gegaan. Ik ben nauwelijks omgegaan met grote geesten, geleerden, schrijvers, muzici, legeraanvoerders. Ik ben weinig actief geweest. was meer geneigd tot het beschouwelijke, Tot het genieten van schoonheid in al zijn gedaanten. Maar ook daarover zou ik nauwelijks een gevleugelde uitspraak kunnen doen. Alpustoschkin sterft in 1958. Te vroeg om de glasnost in Rusland mee te maken. En ook te vroeg om ooit terug te zijn gekeerd. Juke Veniga stelde twee leuk samen... in samenwerking met Angela Dekkers, schrijfster van het boek... Diplomaat van de tsaar, de ballingen van de Russische revolutie... dat net is verschenen. Bedankt aan Berrikamer, Matthijs Deen en Jaap Fransman. De tweeluik is ook op cd verkrijgbaar. Maak daarvoor 7,50 euro over naar Giro 444600 van de VPRO in Hilversum. Onder vermelding van diplomaat van de Tsar. Dus 7,50 naar 444600 van de VPRO. En deze informatie is ook terug te lezen op onze site www.geschiedenis24.nl slash OVT. En om te horen wat er nog meer op site en het kanaal Hollandok te zien is, nu Marnix kohaas. Goedemorgen Marnix. Dag Paul, goedemorgen. Um, ja, wat hebben we op de site staan? We staan stil bij het overlijden van uh, de Vlaamse schrijver Hugo Raas deze week. Een uh, beetje vergeten geraakt, maar ooit gezien als uh, de nieuwe Reven toen hij in 1961 uh, de Vatsige Koningen uh, schreef ook in Nederland een, uh, een trendy boek, zeker bij middelbare scholieren. We hebben een mooi interview met hem uit 63 voor de oude WPRO met uh, Gerrit Borgers. En in 68 kwam hij bij de Afro uh, op tv bij Adriaan van der Veen. En in 85 nog bij de VARA bij Boudewijn Buug. Uh, de film over de Oostvaardersplassen. Daar hebben we mooie beelden vanaf de jaren 70. Hoe dat gebied is veranderd, kan je daarop heel goed zien. En ook prachtige mooie beelden uit uh, de strenge winter van 2009 daar het uh, Nederlands Schaatskampioenschap werd gereden. Want de Oostvaardersplassen behoren ook tot een van de meest unieke schaatsgebieden van ons land. Uh, ja, daar zijn de kinderpostzegels weer uitgekomen. Uh, die bestaan sinds 1924. We hebben een hele mooie film getiteld De Anderen uit 1948... ...waar de jeugd voor het eerst wordt geconfronteerd met verwaarloos, uh, verwaarloosde en uh, achtergestelde kinderen... Uh, we hebben een mooie film over de kinderporcells van 1972. Dat waren toen foto's van prins Klaus van zijn drie zoons. Uh, en tot, tot slot uh, straks om 12 uur op Holland Dog 24. Hoes Wins Sleeping in Your House. Een prachtige Australische serie over de geschiedenis van een huis. En ze kijken nu terug op het huis Oljeto in Tasmanië. Oké, en dat allemaal op geschiedenis 24nl dit was OVT voor vandaag, straks na het lange nieuws... de perstribune van Max. Met onder meer te gast uh, Marike de Vries, verslaggever uit China... en uh, Katie van Oosterbrugge als uh, sportgast. Wij zijn naar nou volgende week weer. Nog een heel prettige zondag. En daarmee, geachte luisteraars... laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Aksel kan je een taxi voor me stellen. Wat wil je? Ze is een grote belofte. Een grote regie Een kus. Nee, een taxi. De Noorse Maren Björset. Wil je weg dan? Nee. Deze week...